Na maanden onderhandelen over het klimaatakkoord is er op een aantal gebieden nog weinig bereikt. Dat blijkt uit de hoofdlijnen van het akkoord die de NOS heeft ingezien. In de industrie bijvoorbeeld moet de uitstoot van CO2 flink omlaag, maar hoe dat moet is nog onduidelijk. Bedrijven willen eerst zeker weten dat ze geld krijgen van de overheid. Ook het overleg over verkeer en vervoer heeft nog weinig opgeleverd vanwege onduidelijkheid over de financiën. Een oproep van drinkwaterbedrijven om zuinig om te gaan met water... in deze periode van droogte heeft effect gehad, schrijft Trouw. Het verbruik is minder dan vorige week. Of mensen spreiden hun waterverbruik beter over de dag. Voorlopig blijft wel het advies om tijdens piekuren... in de ochtend en avond niet te sproeien, korter te douchen... en de auto niet te wassen. De Japanse keizer is weer aan het werk. had een paar dagen rust genomen vanwege duizeligheid en misselijkheid...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 You will. Het is zaterdag 30 juni 2018 en vanuit een zeer zonnig Zandvoort en een heel gezellig Hotel Hoogland is dit Goedemorgen Zandvoort. Uh, wij hebben vandaag de techniek in handen van jacques Jozef Tuinmeijer en die zorgt ook voor de muziek trouwens deze keer weer. De redactie deze week is van Was van Gert van Kuiken en de eindredactie is van Gerrie Rutte. De koffie wordt door de gasten zelf geschonken. Ja, er vandaag, is, er is niemand. Er is even, niemand nee, die dat, dat kan doen. Goed. Naast mij zit Gerrie Rutte. Ja. Goedemorgen Irene de Jager. Wat fijn dat je gezellig er bent. Gezellig weer. Ja. En wij hebben een leuk programma ja. vandaag, al zeg ik het zelf. We beginnen zometeen met Marcel Elshan. En hij uh, komt vertellen over de EK Zandsculpturen Festival. Met dit jaar het thema Vincent van. Nee, sorry. Nee, dat Leonardo was da Vinci. Sorry, ik ging het weer verkeerd doen. En ik het had is het gehoord: Leonardo ge da Vinci. Goed. Daarna uh, komt Astrid Soetmullen. Die is er ook al van het uh, pluspunt vertellen. Wat er allemaal deze maand te beleven is. En we eindigen het eerste uur met uh, Wendy Schrama. En Joyce Draaier, dat is het nieuwe bestuur van de recreatie. Ja, spannend. 2018, heel ja. spannend. En er is een nieuwe opzet, een nieuwe invulling en een nieuwe activiteiten. Leuk. Ja, en dan het tweede uur uh, hebben we politiek natuurlijk. Hè, om 11:10 uur met uh, wethouder Gert-Jan Bluis. En die gaat het onder andere hebben over de voorjaarsnota, de financiën. Hoe staat Zandvoort ervoor met de financiën? Uh, daarna uh, Natalia Perenboom. De Art Boulevard 2018 gaat ook weer van start. En wij sluiten af met... Angelique Schouten, die uh, pedicure met als thema uw voeten, mijn zorg. Dat is het programma. Dat was het programma. We gaan <laughs> beginnen met Marcel Elsham. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent, ondanks het feit dat er geen treinen ja. rijden, geen bussen gaan. Nou, de treinen hebben wel bussen ingezet geloof ik. Ja, ja, ja, maar dat, nou, dat duurt natuurlijk echt heel lang. Hè? Nou, ik ja. heb het kunnen redden met de auto, dus ja. nou, uh, je bent we zijn op tijd gegaan, he? Helemaal, he? helemaal binnendoor. Ja, ja. goed zo. Nou ja, uh, je zit hier voor uh, de Sculpturenfestival weer, hè, 2018? Ja. Uh, in Zandvoort. Gaan, uh, vanaf maandag beginnen we weer met de ruwe opbouw van de sculpturen. Er komen er zeven te staan in totaal. En uh, we hebben weer zeven kunstenaars die uh, echt uh, hun beste beetje gaan voorzetten... rond het thema Leonardo da Vinci... En uh, waarom Leonardo da Vinci? Omdat er in het Tijlersmuseum een hele bijzondere tentoonstelling uh, geopend wordt in oktober. Uh, rond Leonardo da Vinci. En um, met name ook omdat die uh, kunstwerken die daar te zien zijn straks. Uh, tekeningen en dat soort dingen meer. Um, dat gaat over de karakters en emotie en expressie van uh, het werk van... Leonardo, Leonardo. Ja, want die, dat kon hij wel. Hè? Uh, hij was eigenlijk een van de eerste kunstenaars in de 15e eeuw, die uh, zeg maar die plastic gezichten die je daarvoor had, um, dacht van ja, dit moet anders kunnen, de mensen hebben levende gezichten en die kunnen mooi zijn, maar die kunnen ook verschrikkelijk lelijk zijn, die hmm. kunnen lief zijn, maar die kunnen ook heel kwaad zijn. En dat heeft hij tot uiting durven te brengen in zijn werk. En daardoor is hij eigenlijk als voorbeeld gesteld voor um, alle kunstenaars die daarna zijn gekomen. Die durfden uh, daarna ook. Die durfde ja. daarna ook ja. die uitdrukkingen ook doen. in ja. de gezichten ja. te brengen. En ja. natuurlijk is Mona Lisa ja. een van de eerste, ja. Ja. ook van hem... Uh, met een hele bizarre glimlach op haar gezicht. En iedereen zit altijd te raden. Van Waarom ze zo glimlachten. Ja, ja. ja, precies. <laughs> maar niemand kan dus, het zeggen. Hè? Nee. En uh, de kunstenaars die uh, nemen dat eigenlijk als hoofdthema. Uh, dus probeer zoveel mogelijk emotie en expressie uh, te leggen in de, het werk wat ze gaan neerzetten. En sommigen die gaan wat maken van Leonardo da Vinci zelf. Maar er zijn ook een paar kunstenaars die zeggen van oké, okay, ik neem dit totaal als vrije uh, invulling. En die hebben dus een ontwerp gemaakt dat uh, wel met emotie en expressie te maken heeft. Maar veel minder met Leonardo da Vinci. Dus het wordt ja. eigenlijk weer heel divers. Ja, leuk. Ja. Je zegt de voorbereidingen gaan beginnen. Uh, even voor de mensen die geen idee hebben hoe dat werkt met een zandsculptuur. Want het is best een... Het is niet zomaar even een berg zand neerleggen en uh, nou uh, ga maar uh, rommelen en dan komt er iets moois uit. Nee, daar, zit, nee, nee. daar zit. Het is, het is specia speciaal zand. Dat ja, sowieso. Dat sowieso. Uh, we, we kunnen niks met uh, uh, strandzand, want strandzand, uh, die korrels zijn helemaal rondgesleten door even vloedwerking. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk net knikkers, dus dat rolt van elkaar af. En vandaar dat veel mensen uh, af en toe ook redelijk gefrustreerd op het strand zitten. Van, met een uh, zandkasteeltje. Ja, met een zandkasteeltje <laughs> wat niet hoger wordt dan een halve meter of zo. Ja. Hoeveel water ze er ook bij doen. Nee, Hoeveel werkt water, niet, dat he? werkt he? gewoon nee. niet. Um, en het zand dat wij gebruiken, dat is rivierzand, heeft een hele hoekige korrelstructuur. En daardoor. Ja, uh, als je dat het blijft heel aanstand, lang staan, hè? Volgens mij wordt er wel een klein beetje een, een soort geraamte ingemaakt, soms? Nee, um, wat wij doen is dat we, we, we uh, stampen het zand eerst aan in houten bekistingen. Mm -hmm. Daardoor krijgt het een, een hardheid, uh, wat bijna lijkt op zandsteen. En um, als dat gebeurd is, dan haalt de kunstenaar de bovenste bekistingen af. Dan heeft hij een blok zand... En daar snijdt hij eigenlijk zijn figuren uit. Dan okay. werkt hij okay. van boven dus naar beneden. Beeld, beeld, en dan is het eigenlijk, het eigenlijk ja. te vergelijken gewoon met beeldhouder. Ja. Want uh, ja, eigenlijk maken wij een stuk marmer, om het zo maar te zeggen. Een groot blok marmer. En uh, daar hakt de uh, kunstenaar zijn uh, beeld uit. Ja. Alleen is het geen marmer, maar zand. Ja. Ja. En waar komt dat zand vandaan? Uh, dat zand komt uit de buurt van Nijmegen. En het wordt speciaal voor ons samengesteld uh, uh, qua korrelgrootte en structuur, ja. waardoor je het maximale uh, kwaliteit hebt voor zandsculptuur. Ja. En zelfs zo erg dat het, uh, of zo goed, niet erg, zo goed, uh, dat als wij bijvoorbeeld in Qatar of in Dubai bouwen, dan nemen we het zand mee daarnaartoe. Echt waar? Uit Nederland vliegtuig in en maar ja, oh. Dat gaat met 747's gaat dat dan bijna toe. En dat maakt die Arabieren niks uit, want dat kunnen ze makkelijk nee, nee. betalen. En bovendien vinden ze het nog, nog spannend goed. ook, van wij laten speciaal zand uit Nederland komen om daar wat moois van te maken, terwijl ja, ja. ze zelf in de zandbak wonen. Ja, nou, ja. Maar nou, daar kunnen we niks mee nee, met dat nee, zand, want het nee. is ook weer helemaal rondgesleed. Nou, nou. Maakt het weer nog iets uit voor het uh, nee, op maken zich van niet. de sculpturen? Nee, wij, uh, wij kunnen werken in regen en wind, dat maakt niet uit. En uh, de wind heeft er op zich uh, ook niet veel vat op, omdat we, als de details gemaakt zijn door de kunstenaars, dan uh, spuiten we er een milieuvriendelijke emulsie overheen, waardoor alle details bewaard blijven en dus niet verwaaien. Okay. Um, en uh, ja, Daardoor kan het windkracht 11 hebben, dat hebben we vorig ja. jaar hier ook een keer ja, meegemaakt. Ja, ja, ja. Midden in de zomer. Ja. Ik vond het verbazingwekkend. En, uh, in en, en ze, ze bleven intact, blijven zijn. Staan. Ja, ze ja, ja. intact. Ja. Geen ja, haar, Geen, niks, geen, niks, kom, bleef, geen kapsel blijft zitten. <laughs> maar de, de, de, de sculpturen blijven staan. <laughs> staan. Ja, geweldig. Dat is is leuk. Het. De, de plaatsen waar het ge, deze keer komt te staan, is uiteraard op het Badhuisplein. Ja, op het Badhuisplein dan. komen we ja. er weer vier te staan. Um, dan hebben we er eentje op het Gasthuisplein. en Dus naast het museum. Ja. En daar tegenover, op het stukje voor het gemeentehuis, komt er ook eentje te staan. En nog eentje op het kerkplein. En dus niet het op het station meer? Nee, niet meer op het station. Okay. Dat, uh, dat ligt eigenlijk net iets te ver buiten, buiten de, de route. route ja. En het is op zich leuk om er daar nog eentje neer te zetten. Maar voor een wedstrijdveld is dat wat lastiger. Okay. Ja. En het, dus zijn het zijn er zeven? Het zijn er zeven. Elk jaar zijn het er zeven? Of is er nu... Uh, ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje van de, van de financiën af. Uh, we hebben op dit, jaar, dit jaar hebben we uh, het contract kunnen verlengen met de gemeente en ja. Holland Casino. Daar zijn we heel erg blij mee. Want het werkt zo ontiegelijk prettig in Zandvoort. Als je dat vergelijkt met andere locaties waar we Zandscultuur evenementen organiseren. Dan Zandvoort is wat dat betreft echt een schoolvoorbeeld zoals het zou moeten. Oh, mooi. Dus uh, wij zijn als organisatie uh, heel erg blij ja, mee. Ja, leuk. Uh, en dit jaar krijgen we ook een ondersteuning van het uh, Innovatiefonds Zandvoort. Oh, dat is mooi. Ja. En, uh, dus daarom kunnen we er zeven maken. Maar we willen uiteindelijk groeien naar uh, nou, misschien wel tien. Als dat, uh, als dat in de toekomst erin zit. Omdat we nu weten, we blijven in Zandvoort. Uh, ja. Kunnen we dat ook voor een langere termijn uit gaan zetten bij uh, sponsoren. Dus ja. dat... Uh, je, ik, daar gaan we aan ja. werken. Ja, daar staan ze zichtbaar ja. bij. Dus dat is en, ja. en kunnen die kunstenaars zich uh, inschrijven voor, voor dit? Nee, die uh, worden geselecteerd. Oh. Uh, er is een wereldorganisatie, de World Sand Sculpting Academy. <tosses> en zij um, bepalen op basis van het werk van uh, de kunstenaars die daarbij zijn aangesloten. Dat zijn er ongeveer 150. Mm -hmm. Uh, wie in Europa uh, zich heel goed ge heeft geprofileerd het afgelopen jaar en op basis daarvan uh, uh, worden ze dan geselecteerd. En we hebben dit jaar ook een paar nieuwe uh, die nog nooit eerder hebben meegemaakt en uh, gedaan. Ook leuk. En dat ja. is uh, ja precies. Dat is ook leuk. Dus dat ja, uh, uh, yeah, het wordt weer een beetje. Waar komen ze vandaan aan. dit jaar? Uh, ze komen uit Bulgarije. Uh, er is een Duitser bij dit jaar. Um, er is één dame die meedoet. Oh, dat is, uh, is Nicola Wood. Die heeft al een keer eerder uh, meegedaan, ja. maar die is uh, zit in de fase van kinderen krijgen. Is nu op dit moment ook weer zwanger. Maar ze zei van, ik durf het toch aan om mee te doen. Want het is best zwaar werk. Um, dan hebben we iemand uit Oekraïne, uit Rusland. Uh, Spanje is weer aanwezig. Uh, Bulgarije. Uh, Engeland en Nederland natuurlijk. Ja, dat ja. ja, is heel Dan. divers. Ja. Uh, ja, leuk. En er is een prijs te winnen natuurlijk. Hè? Weer, uh... um, ja, je gaat met name voor de eer. Uh, okay. Het is niet zo dat je, dat iedereen krijgt gewoon betaald voor zijn, uh, voor zijn kunstwerk. Mm -hmm. um, maar het is met name de eer die je hebt. Um, en met die titel uh, krijgen ze automatisch ook nog weer extra opdrachten uh, ja, ja, ja. in het commerciële traject. Ja. Ja. Dus uh, dat, ja, daarom vinden ze het ook leuk om mee te doen. Ja, want ik, ik, weet je, ik denk dat er qua uren, als je kijkt hoeveel ja. tijd erin gaat zitten... dat als je dat in een uurloon zou om moeten zetten, dan, dan is dat onbetaalbaar ja. bijna. Ja, dat klopt. Dus daarom kunnen ja. ze inderdaad, hè, wat je zegt, ze, ze krijgen de erkenning... en krijgen dan ja, opdrachten om natuurlijk. dingen ja. te maken. Ja. Dus uh, ah, dat is wel heel erg mooi. Ja, en dan nog even, jij bent directeur van de Zandacademie, hè? Ja, dat klopt. En wat houdt dat in? Uh, de Zandacademie is een organisatie die uh, met name uh, zich bezighoudt... met de ontwikkeling van zandsculptuur als kunstvorm. Uh, en de Zandacademie is de Nederlandse tak van de wereldorganisatie... Okay. van de World Sandsculpting Academy. Uh, maar dat loopt omdat de World Science Sculpting Academy ook in Nederland, dus dat wordt ook door mij vertegenwoordigd. Ja. Uh, dat loopt zo in elkaar over dat dat eigenlijk uh, voor Nederlandse begrippen één is geworden. Dus, uh, maar Het is met name dat wij uh, uh, ja, dit soort evenementen organiseren. Uh, maar ook zorgen dat we internationaal uh, ja, steeds breder kunnen gaan werken, nieuwe markten kunnen ontwikkelen. Uh, daarnaast doen we ook uh, aan, aan uh, ontwikkelingswerk. We werken samen met partijen onder andere in Kenia om uh, kansloze jongeren aan het strand een soort toekomst te geven. Dus die krijgen les in zandscriptuur. Um, daarnaast uh, uh, krijgen ze ook lessen in uh, omgangsvormen en dat soort dingen meer. En je ziet dat langzaamaan juist die kinderen, of ja, die, die jongeren, um, uh, ja, een steeds betere toekomst krijgen. En vooral in de toeristenindustrie. Ja, dus die stromen vaak door richting hotellerie en uh, dat soort dingen meer. Bijzonder, heel dus, ja, bijzonder. Ja. ja, dus um, we zijn heel breed bezig. Dat maar, en dan denk ik gelijk weer aan het zand natuurlijk, want wij hebben natuurlijk speciaal zand hier in Nederland. Ja. Hoe is dat zand in Kenia? Uh, het zand in Kenia is uh, redelijk, maar dat heeft te maken met uh, de geologische omstandigheden uh, bij dat strand. Ja. En waar dat zand vandaan komt. Dat, uh, uh, dat komt uit het achterland. En uh, dat wordt dan weer teruggespoeld op het strand. Dus dan heb je sowieso jonger zand liggen. Wat weer scherper is qua structuur. Mm. En daar kun je dus wel uh, mee denken. Maar dat, dat verschilt over de hele wereld weer per locatie. Uh, maar wij kunnen dat redelijk goed pinpointen. oké, okay, Als we daar en daar bezig zijn, dan moet er gezien de geologische structuur... Uh, het zand, het de dus redelijk het goed zand, ja. geschikt zijn ja. Ja. of niet. En dan ja. moet het aangevoerd ja. worden. Maar en dat meeste komt dan wel uit Nederland toch, dat zand? Nou, het is Over niet zo dat we overal zand nemen, heel want heel... dat is niet, niet te betalen. Ja. krijgen we straks maar, een kuil in Nederland. Ja. Hè? Dat Nee, het is met name zeg maar die Arabische landen, die ja. hebben zoveel geld, dat maakt er niet uit. Nee. Uh, maar uh, als, we op een nieuwe locatie, ja, ja, als we op een nieuwe locatie bouwen, dan gaan het eerste wat we gaan doen is van eerste ja. in geschikt zand in de buurt. En daar ja. gaan we naar op zoek. Dus, ja. Uh, ja. Okay. En daarin ja. hebben we ook ondersteuning van een professor in de geologie. Ja. Dat is een Engelsman, uh, ja. die ons dan weer helpt om te zeggen: van, oké, okay, geologisch gezien. Uh, moet, we, moet je, je daar en ja, daar ja, ongeveer ja, ja, ja. zoeken. En die kan vaak op 150 kilometer nauwkeurig... kan die bepalen waar we het goede zand kunnen krijgen. Nou, ja. Dus uh, dat is echt bizar. Dat Heel vraag bizar. ik me ook nog af. Uh, wordt dat zand hergebruikt? Waar gaat dat zand naartoe dat ja. gebruikt is? Dat uh, zand wordt, uh, ook hier in, in Zandvoort, uh, wordt het waarschijnlijk weer hergebruikt door de mm -hmm. gemeente voor wegenbouw of uh, opvullen van stoepen en uh, dat soort dingen meer. Dus het wordt maar niet hergebruikt het, voor, voor, nee, nee. voor zandsculpturen? Uh, dat zou kunnen, maar de opslag uh, is zodanig kostbaar uh, dat het goedkoper is om dan weer nieuw zand aan te voeren. Oh, okay. ja. Maar we zoeken dus altijd wel een nieuwe bestemming voor het zand ja. zodra het uh, ja. uh, uh, weer afgelopen is. Ja. Nou ja, je nou, zou dat denken een... dat zand dat gaat een Rieszij. keer opraken of zo. Want zo'n ja. plek, je kunt graven. Begrepen, moment. Ja, <laughs> ah, ja, zand wordt ook wel steeds kostbaarder. Ja. Uh, ja. Uh, je merkt gewoon dat, dat uh, het inderdaad een groter probleem wordt om uh, dat juiste zand te krijgen. Um, omdat het niet onuitputtelijk is. Nee. Uh, ja. Maar je merkt ook aan de bouwactiviteiten... wat dus nu weer helemaal booming is... Uh, dat daardoor de prijs ook van het zon verhoogd wordt. Want dat is ook nodig voor cement en voor beton. Ja, en, ja want dat, uh, dat, soort dat, dingen. Dat, dat is wat ik dan bedenk dat dat zand uh, dat dat ontstaat hè? maar is dat, is dat zand wat steeds weer opnieuw ontstaat door bepaalde uh, schuur uh, of door, hè, wat je zegt ja, geologische... dat dat zand ontstaat uh, eigenlijk zijn uh, het zand wat, wat wij hier hebben dat is, zijn eigenlijk hele kleine rotsblokjes uh, vanuit de Alpen um, en dat wordt in de rivierbeddingen wordt dat magisch, magisch dat zijn ja, Kiezels is bijvoorbeeld een hele grove uh, zandsoort, uh, maar we noemen het kiezel. Uh, en als het uh, nog langer is uh, licht in een rivier, uh, dan slijt dat af. En uh, dan krijg je dus de, de hele fijne fracties van, uh, van zandkorrels. Dus het zou zomaar kunnen dat het op een gegeven moment dat rivierzand op, opraakt. Ja, dat, uh, dat ja. zou heel goed kunnen. Je ja. merkt ook dat uh, in dat gebied waar we het vandaan halen, uit de buurt, uit de buurt van Nijmegen, daar zijn dus een heleboel ontgrondingen. En met name voor het industriële zand. Ja. Uh, daar ontstaan hele grote plassen uh, ja. en recreatiegebieden. Ja, ja. Maar dat is niet onuitputtelijk op een nee, gegeven nee, moment. Dan, nee. uh, dan houdt dat houdt op. En dan op. zijn de rivierbeddingen in Nederland, en dat is van de Rijn en de Maas en de Waal, mm -hmm. uh, als belangrijkste rivieren. Ja, dat is, uh, dat is uitgeput ja. en dan ja. hebben we dus een probleem. ja, ja. Nou. nou ja, goed, maar daar zullen we nog maar even uh, niet aan denken. Dat kunnen we nog wel een aantal <laughs> ja. jaren doen. Nou, wij hebben dus. leuk ja. op, uh, op het festival. Want het is elk jaar weer prachtig. Het is onvoorstelbaar hoe ja. kunstig ja. mensen in ja. detail dingen kunnen laten zien. En je loopt er honderd, tenminste ik loop er heel vaak En je vaak ziet langs, steeds hè? wat anders ik weer. Ik loop tenminste ja. Ja. Dan, <laughs> ja, dan met wel. mijn hond loop ik er dan langs. En dan zie ik toch elke keer ja. weer een ander detail. detail. Want je, ja, je, je, kijkt, je kijkt ernaar en met een andere lichtval of uh, and, ja, we ja, weersomstandigheden. Het hele, het hele ja. ontstaan is ook leuk als je de kunstenaars aan het werk ziet. Dus die, die, maand, of die week van 9 tot 15 juli. Ja. dat is echt leuk voor uh, mensen om dan regelmatig om te, gaan te gaan kijken ja, te ja, is nou. ook, ja. Ja. ze gaan kijken hartstikke bedankt en wij bedankt. gaan ons best doen ja. zeker, fijn nou, dat je er was ja, een uh, goede reis terug ja. en een fijn weekend en uh, wij gaan het zien wat er gaat gebeuren oké okay, graag gedaan dank je dankjewel nu. Voor het volgende, on <laughs> volgende onderwerp, Astrid. Astrid zoekt van Pluspunt. Astrid, het maandelijkse gesprek. Jij bent nu aan de beurt. Ja. <laughs> en wat <leuk>. is, ja, <laughs> wat is er te beleven in, uh, uh, bij Pluspunt deze maand? Ja. Juli, ja. Hè, of juli zeg maar eigenlijk. Uh, Klopt. Ja, ja. Nou, ik heb inderdaad, uh, uh, ja, ik kan, ik kan, iets vertellen over wat er in de maand juli allemaal te ja. doen is bij Pluspunt en ook ja. in de blauwe tram graag? Uh, <clears throat> nou, we weten natuurlijk dat ook in de zomer mensen wel eens graag uh, erop uit willen. Dus uh, ik denk dat het leuk is om te vertellen voor de, de oudere mensen die in een scootmobiel rijden, dat er op uh, uh, dinsdag 10 juli een scootmobieltocht in de planning uh, staat uh, door de duinen. Het is niet hard rijden, dat is nee, rustig het is rijden. rustig, ja, rustig dat... rijden. <laughs> <laughs> mensen die, of ouderen die in een scootmobiel rijden. of mensen ja. met een beperking die in een scootmobiel uh, rijden. die gaan dan met elkaar een, een tochtje maken door de duinen naar Kraantje Lek. Leuk. En krijgen van, uh, onderweg van alles te horen over het duin. Door de boswachter uh, of door ja. de duinwachter. Ja, ja. ja, ja. klopt. Uh, en uh, onderweg wordt er ook nog een drankje gedaan op het terras. Mm -hmm. En daarna wordt de, de terugtocht ondernomen. En dat is dus op dinsdag 10 juli. En dan begint het uh, met het verzamelen om 13 uur, dus om 1 uur s middags, bij Pluspunt in de Vlemingstraat. Mm -hmm. Aanmelden is wel even nodig. Dat kan bij de balie van Pluspunt. En de kosten zijn 3,50 euro per persoon. En dat is dan inclusief een drankje. Mooi. Ik heb er wel een paar... Uh... Handige tips bij, zorg dat je batterij goed opgeladen is. <laughs> ja, ja, het is heel oh, vervelend in. als je halverwege stilstaat. Ja, ja, ja. Nee, dus stilstaat. ja dat is niet hey, zo leuk. Weten jullie wat de gemiddelde rijtijd is van scootmobiel? Hebben jullie daar, uh, een scootmobiel? Nou, volgens mij is dat heel wisselend afhankelijk van de leeftijd van je scootmobiel. En, uh -huh. uh, en je hebt types, duurdere types hebben een hogere actieradius die dan goedkopere types. Dus ja. die kunnen langer, dus dat, dat wisselt heel erg. Mm -hmm. Ja, ja. oké. Okay. Ik hoop tegen die tijd eruit te zijn. Jij ja, hoeft niet mee te doen. Ja. Nou, ook voor uh, jonge mensen is er van alles te doen in de maand juli. Uh, in de Blauwe Tram is er uh, uh, op elke maandag sporty Mondays. Uh, van 16 tot 17 uur. Uh, dat is een sportmoment voor, voor alle Zandvoortse jongeren vanaf 12 jaar. Om kennis te maken met verschillende soorten sport. En meedoen is gratis. Ehm... Um, Even kijken en dat uh, Sportservice en Pluspunt verzorgen dan de begeleiding en uh, meer informatie is uh, te vinden bij de balie van de blauwe tram. Um, en dat kost 2 euro. Nou, nou ja. dat is de, de kosten zijn het niet in ieder Nee, geval, de kosten hè? zijn het nee. niet inderdaad. Het is vooral bedoeld om jeugd ook kennis te laten maken met sport en uh, met, ja, met een gezonde levensstijl. Mm -hmm. Um, wat er verder voor jongeren nog uh, te doen is, dat is uh, de ja, het jaarlijkse kinderkamp natuurlijk in juli gaat dat ook uh, plaatsvinden dit jaar. Namelijk uh, om precies te zijn van woensdag 25 juli tot en met zondag 29 juli. En de bestemming dit jaar is Vierhouten op de Veluwe. En uh, nou, het is bedoeld voor kinderen die niet of nauwelijks op vakantie uh, kunnen gaan, omdat, er, uh, omdat ze in een gezin wonen waar, uh, waar de financiële middelen niet aanwezig zijn of in een situatie zitten, dat het gewoon goed is om er even tussenuit te gaan. Uh, de eigen bijdrage voor dat kamp is 50 euro en de rest wordt betaald op verschillende fondsen. Mocht het voor ouders toch lastig zijn om deze eigen bijdrage te betalen... dan zijn daar ook nog mogelijkheden voor uh, om dat voor ja. goed te krijgen. Nou, voor aanmelding kun je je melden bij Pluspunt bij, uh, oh. bij Rens de Wit. Dat is een van onze jongerenwerkers. Um, zijn contactgegevens zijn te vinden op de website van Pluspunt. Hij heeft een mailadres rwit en anders kunt u gewoon naar de balie van Pluspunt bellen. Oké. Okay. Um, of even langsgaan. Of even langsgaan natuurlijk, ja. Bij de blauwe tram is ook altijd... Uh, er is hè, ook altijd iemand, hè? Ja. ja. Bij de ja. blauwe tram zijn ook mensen. Voor dit kinderkamp is het handiger om naar Pluspunt in de Vleemingstraat te gaan. Want daar, uh, dat, ja, dat is ook waar het jongerenwerk zich, zich bevindt. Mm -hmm. um, nou, even kijken. Verder is er uh, ook nieuw... Uh, als we, het dan, we hadden het net al even over sport voor jongeren. Uh, ook ouderen kunnen, kunnen bewegen een uh, nieuw project in de Blauwe Tram. Voel je weer fit, senioren? Voel je fit? Elke vrijdag van 10 tot 11 uur... Uh, in de Blauwe Tram... Uh, kunnen senioren uh, bewegen... Uh, onder begeleiding van Ines Volkers. Uh, in een ontspannen sfeer... worden er dan simpele ademhalingsoefeningen gedaan... en rustige bewegingen... waardoor toch de spieren worden versterkt... en het lichaam losser en flexibeler wordt... Na afloop is er gezellig even een kopje koffie of thee nadrinken. En uh, nou ja, Ines Volkers heeft jarenlang ervaring met verschillende sport- en ontspanningsvormen zoals reiki en yoga. En zij begeleidt deze ochtend. En uh, u kunt meedoen als u uh, zonder hulp weer van de grond op kunt staan. Mm -hmm. Maar deelname op een stoel is natuurlijk ook mogelijk. En nou, de start is vrijdag 6 juli van 10 tot 11 uur en de kosten zijn 2,50 euro, inclusief de koffie en de thee na afloop. Nou ja. En vooraf aanmelden in dit geval is niet nodig. Nou, Oké. Okay. Bijzonder. Ja. Ja, ja toch? ik ja. wel. Verder denk ik dat het leuk is om te vermelden... dat uh, Pluspunt is gestart met een uh, co-cursus voor uh, oudere mannen... vanaf 60 jaar. <laughs> <laughs> nou, uh, ik zie hier iemand met de handen in de lucht van... Hoera! Ja, nou, hoe leuk is dat niet? is toch leuk? En, en hoe ongelooflijk veel plezier die mannen hebben daar ja, met elkaar. Heb je er iets van meegekregen? Ik heb er iets van meegekregen, ja, ja. Ja, ja. Nee, klopt. Er is uh, één cursus inmiddels afgerond. Die vond plaats in de maand mei-juni, zeg maar. Het is in totaal... Uh, Zes lessen. De cursus bestaat uit zes lessen. Um, en uh, nou, de eerste cursus was echt inderdaad een laaiend succes. Uh, de mannen kwamen elke week vol enthousiasme binnen. En gingen nog enthousiaster weer de deur uit. Nee. Hadden dan heerlijk gegeten. Uh, de cursus begint uh, elke dinsdag uh, om vier uur. Nou, dan, dan heeft de kok Fred Paap, de, de leskok... Mm -hmm. Uh, al de boodschappen. Al ja, de, uh, ja, ja, ja, precies. Ja, ja. Daarom. Ja, ja. ja nou die inderdaad. Nou, die kan zeker koken. Ja. En, uh, en hij is ook uh, vol enthousiasme. En, en ja, dat straalt hij ook uit. En, hmm. dat, en dat vertaalt zich in het enthousiasme van, van de mannen ja. die dan ja. meedoen. En dat is ja. gewoon ontzettend leuk om te zien. En, en daarnaast uh, dat het gewoon ook heel gezellig is. En dat er een hele leuke, vrolijke sfeer is. Uh, leren de mannen ook echt gewoon lekker koken. Uh, het is wel een cursus voor beginner, beginnende kokers. Dus uh, je hoeft nog niet te kunnen koken als je begint met de cursus. En per les is er een ander thema. Ja. En uh, na het koken wordt er gezamenlijk de maaltijd genuttigd. En uh, nou ja, het leuke is ook dat mannen ook hierdoor uh, ja, onder de mensen komen. Ontmoeten elkaar, leren nieuwe mensen kennen. Dus ja. dat is ook uh, een zeker een goede en, en ja. zo. Oh, ja, kwijt raken over koken. Want dat is ook ja. wel een dingetje. De meeste ja. mannen vinden het eng. Die durven het Die niet, durven ook het niet. Het niet. En, nee. en hier haal je inderdaad de angst ja. mee weg. En ja. hebben ze zoiets van, goh. En met Precies, elkaar is ja. het natuurlijk ook leuk. En ja. hartstikke leuk. Ja, inderdaad. Ja. En uh, ze krijgen ook een leuk receptenboekje. Houden ze eraan over. En, uh, wat ook heel leuk was. Uh, dat er één keer mochten ze ook hun partner. Of een introduceer meenemen. En uh, werden er werden heerlijke borrelhapjes uh, voor afgemaakt. Nou, door de heren. Nou, <laughs> kortom, gewoon heel top. erg leuk. En in de toekomst willen we dit project nog wat verder verbreden. Uh, ook door de buurt erbij te betrekken. En bijvoorbeeld één, één of twee keer per jaar. Ook dat de mannen voor de buurt gaan. Koken. Oh, ja, ja. Ja, dus uh, nou ja, op die manier proberen we er ook uh, ja, andere wijkbewoners voor uh, ja, mee te ja. laten profiteren. Ja, waarom niet? Die waarom niet? Om komen te ja. staan uh, door wat voor reden dan ook. He, die dus gewend zijn dat er voor hun gekookt ja. wordt ja. en, en ja. dat nu zelf moeten gaan doen. Ja. Nou, hoe mooi is het niet dat je dat met elkaar kan doen dan? Precies, ja, precies. Nou en de tweede cursus is inmiddels begonnen. Um, die is ook helemaal vol En uh, voor de heren die geïnteresseerd zijn Die kunnen zich aanmelden Voor de cursus die in oktober gaat starten Oké okay, okay. ja, En mensen kunnen zich uh, aanmelden Heren vanaf 60 jaar kunnen zich aanmelden Bij Pluspunt uh, Bij mij uh, Astrid Zoetmulder. Uh, maar bij de balie van Pluspunt kan natuurlijk ook. En de kosten zijn? Uh... De kosten zijn 60 euro. Dat is inclusief de maaltijd en zes okay. lessen. Okay. Nou, dat, ja. is, dat, is... dat is toch dat is niks. Dat is niks. Nee, we proberen bewust de cursus uh, laagdrempelig ja, te ja, ja, houden. Ja, ja. En ook voor mensen ja. met een smalle beurs uh, toch toegankelijk kunnen, ja. uh, te maken. Ja, dat is mooi. Ja. Nou, helemaal goed. Klinkt ja. goed. Ja, allemaal. Um, Wat een activiteiten ja, toch allemaal veel, hè, toch in juli. Hè? En de gangbaren gaan ook allemaal door natuurlijk. Hè? De koffie-ins uh, koffie en dat soort dingen ja, gaan allemaal je, in. Inderdaad, ja inderdaad, ik heb hier nog staande koffie in. Inderdaad, bij, uh, ook Zabel, Zabel, bij Zandvoort ook en de, in de Blauwe Tram. Op woensdagochtend in de Blauwe Tram en op maandagochtend ja. bij Pluspunt. We hebben elke dinsdag de schilderclub uh, en de Brijclub op dinsdag en donderdag. Ja. Um, ...kom je ook eten op maandag en donderdag van 17 tot ook uur. Dat is ook een, groot succes, he? dus ook een heel groot ja. succes. Ja. Nou, Verder, uh, om even af te ronden, uh, het biljarten wil ik nog even noemen... ...elke donderdag en vrijdag in de blauwe tram. Ja. Um, dat was al in Noord, hè? Dat, ja, was, al in de dat was in Noord, ja. kunnen mensen ook zich melden ja. om te biljarten. En op donderdag 19 juli is er een poëziemiddag... Uh, waarbij uh, enkele gedichten van Geert en Gossaard worden besproken. Um, en tenslotte uh, zijn er ook nog twee middagen: uh, handwerk en kiltmiddagen. Uh, ja. hand Handwerk en middagen Dus op 13 en 27 juli. Van 13.30 tot 16 uur in de Blauwe Tram. Ja. Leuk hoor. Ik, ik weet dat er bij de Bali van uh, zowel de Blauwe Tram als in Noord... Uh, liggen er uh, voor de zomeractiviteiten ja. folders klaar. Klopt. Dus als je denkt, van, nou, ik wil nog iets heel leuks uh, gaan doen... Ja. dan kun je dus daar die folder halen en dan kun je je ook gelijk aanmelden ja. daar. Ja. En er zitten echt hele leuk leuke hoor. dingen. Nou, eigenlijk Klopt. zijn ze allemaal ze leuk. Allemaal maar leuk. Ja. er is natuurlijk... Niet iedereen vindt, vindt nee, alles even leuk, maar divers, daar zit voor he? iedereen uh, ja. zit er wel wat bij. Ja, zeker vond het heel bijzonder ja. hoor, die zomeractiviteiten. Ja, ja. Ziet er ja. prachtig Oeps. uit. Ja, nou, fijn dat je er was. En ja, uh, dat je gedaan. weer hebt verteld over... Dankjewel. Ja. Uh, mensen, ga vooral eens langs bij de Blauwe Tram en bij het Pluspunt in ja. Ja. Noord. Want er is zoveel te doen. Je hoeft je niet alleen te voelen. Je hoeft je niet ja. eenzaam te voelen. Want er iedereen zit daar... Gedaan. Ook, er zitten zoveel mensen daar die ook alleen zijn en die daar weer een stukje vreugde en een stukje ja. gezelligheid uh, terugvinden. Ja, dat klopt helemaal. En ook voor bijvoorbeeld uh, mensen met een andere achtergrond, mensen uit Syrië, uh, is er van alles Dat te doen. is ook veel, veel hè? Ja. Taallessen volgen. Ja. Eten, uh, hè? doen ze ook, Vrijdagavond, ja. uh, twee keer per maand, is er koken over grenzen. Nou, ja. Kortom, inderdaad, voor alle wijkbewoners, jong en oud. Voor iedereen uh, wordt er wat... Uh... Precies. Georganiseerd. voor iedereen He? wordt er georganiseerd. Ja. Dus precies wat je zegt, het is ja. niet nodig om alleen thuis te blijven zitten, maar nee. kom vooral ja. langs en kijk wat ja. er allemaal te doen is. Het is één stapje, maar die stap daar krijg ja. je geen ja. spijt van, dat ja. weet ik zeker. Goed, nou, dankjewel voor je komst. Tot de volgende ja. keer weer en ja. we gaan een klein muziekje draaien. Er zitten twee dames tegenover ons. Alleen, ik, uh, ik zag jullie zitten daar aan de, aan de bar. En toen dacht ik, oh ja, toneel. Dacht ik, nee, nee, nee. <totstuk> Geen <is> anders, toneel. <totstuk> <totstuk> dit is andere een heel ander op, verhaal. He? Ja, een andere pet op. op. Ja, Goed, bij ons zitten uh, Wendy Schrama en Joyce uh, Draaien. Welkom. Ja, welkom, dames. Wat leuk dat jullie er zijn. En uh, nou, ik had er met uh, Gerry net al even over gesproken. Dat, uh, ja, hoe bijzonder is het dat jullie toch uh, ook dit weer op hebben ja. kunnen pakken... En, uh, en er een nieuw leven in hebben kunnen blazen. Wij praten over de Recreade 2018. Een ja. nieuwe opzet, nieuwe invulling en een nieuwe activiteit. En nou. twee nieuwe dames. Ja. Van het bestuur. Van het bestuur. Ja. Ja. Ja. Van het bestuur. Nou, vertel. Ja, we hebben Recreade even vernieuwd. Uh, het, het was nodig nou, om... Nou, even denk even ik niet. Heel heel, he? nou, we hebben er wel lang e over gesproken, maar... Um, op een gegeven moment gaat het gewoon heel snel het balletje rollen... en dan word je heel enthousiast, vooral van de, van de brainstorming. En dan heb je op een gegeven moment gewoon zo'n heel nieuw plaatje van Recreate. Ja, Daar zijn we heel ja, trots ja. op. Ook omdat we nu gewoon alle vrijwilligers kunnen houden... die we er graag bij willen hebben. Oh, dat is mooi. En we hadden eerst, dan moesten ze echt twee weken meedoen... want je moest ook een team vormen. Ja, en heel veel vallen dan toch af van... ja, ik moet ook werken en ik heb ook andere dingen waar ik heen wil. En nu kun je, kan je dus ook gewoon één dag deel of gewoon één dag komen helpen. En mm -mm. dat is wel heel leuk. Goed, vertel hoe dat ja. werkt. Ja, nou we hebben elke dag een activiteit en op twee dagen ook een avondactiviteit. Nog even, Het ja, wanneer? Hè? Ja, wanneer, wanneer, wanneer, wanneer begint het? Uh, 29 juli op een zondag, zondag noemen we het ook. Tot en met vrijdag 3 augustus. Dus is een hele week. Eén week, het was al een twee weken, het is nu één week. En dat ja. is uh, van de vakantie welke week? De tweede. De tweede week van de schoolvakantie School. ja. van de kinderen. Okay. Klopt, tweede week. En dan hebben we uh, op zondag, zondag, een groot feest op de... LDC-plein. LDC-plein ja, met springkussen en oh, popcorn. En daar mag iedereen naartoe komen. gewoon gratis om even van... hé, hey, Recreate is begonnen. Ja, dat hebben we vorig jaar... Hadden we ons jubileumjaar, 50 jaar. En toen was dat eigenlijk onze speciale activiteit. En dat was zo'n succes dat we dachten... Nou, dat wordt gewoon... Vol... Dat gaan we weer doen. Ja, dat ja. wordt de standaard opening van recreatie, Even knallend erin. <lacht> maar jij zegt we... Jij zit dus al langer bij de Recreade. Ja. Nou ja, ik denk als wij allebei. allebei. Ik denk dat wij allebei nu 15 jaar of zo bij Recreade betrokken zijn. Oh, is dat is dus lang. Jullie ja. zijn ervaringsdeskundigen. Nou, ja, dat is ook wel een van de kenmerken van Recreade. We kunnen echt baseren op een, op een grote groep vaste vrijwilligers. Um, en wij zijn, zitten er dan al een aantal jaar bij. Maar ook mensen die al 10 jaar erbij zitten, 8 jaar. Uh, en dat is denk ik een van onze krachten. Dat we ja, zo'n grote ja, je, je groep je praat vrijwilligers hebben. Ik 15 jaar, maar jij bent hartstikke jong nog. Dus je bent begonnen als... als Zeg maar als deel, teamlid Ja, ja teamlid. als teamlid in, het, in de recreatie zelf. Ja, nou dus ja, spelende wijze zijn jullie zeg maar hiermee opgegroeid. Ja, we zijn als teamlid begonnen, dus dan waren we wel de begeleiding van de kinderen. Dat mm -hmm. wel, alleen nog geen bestuur. Nee. En later kwamen wij echt in het bestuur. We hebben het oude bestuur overgenomen. Okay, oké. Ja, en dat is nu denk ik al zes jaar, zoiets denk ik. Ja, ja. ja. Goed hoor. Ja. Nou ja, de zondag. Nou, de zondag hebben we dan dus inderdaad zo'n startzondag. En vanaf maandag beginnen echt activiteiten waar je ook voor moet opgeven. En die activiteiten vinden plaats in het. Jeugdhuis, jeugdhuis dus achter de Hervormde Kerk? Ja, daar. Ja. Dus niet meer in Noord. Die vraag kregen we al, maar niet meer in Noord. Uh, want één locatie is gewoon makkelijker. Vorig Volk jaar hebben we Noord centrum. gedaan, dus nu doen we het centrum. En welke kerk? Uh, kerk. Ja, ja, ja bij het kerkplein. kerkplein. Ja, kerkplein. Precies. Ja, ja. ja, nee, de protestantse kerk. Dus okay. ja. Op maandag hebben we de, uh, van elke dag van 12 tot 3. En maandag hebben we een programma staan. Een heel programma. Maandagavond hebben we fosjacht. Dat is ook weer voor iedereen. Je kan gewoon komen. Ook op het... Nee. Ook bij de kerk. Ja. Maar dan gewoon buiten. Is dus gewoon door het hele dorp doen we eigenlijk ieder jaar al. Dat hebben we er gewoon ja, ingelaten. Ja. Dan hebben we op dinsdag Techniekdag. Daar komt ook echt iemand voor hierheen. Om het met de kinderen te doen. En wij begeleiden dan. Onwijs leuk. Ook echt wel een stoere activiteit. Met veel materialen ook. Mm -hmm. Dan hebben we woensdag Theaterdag. En in de avond een disco. En donderdag een spellencecuit. En dan vrijdag, zoals altijd, als afsluiten. Ja, die, die houden we, die we er natuurlijk we, in. Ja, dat is ja, ja, natuurlijk ja, helemaal ja. leuk. ja En een van de grote verschillen is, uh, tot afgelopen jaar hadden we twee activiteiten op een dag. Dus dat was ochtends en smiddags. En waar we achterkwamen was dat eigenlijk onze afsluiting van de week, dat was het vier uursprogramma. Daar kregen we zoveel kinderen op. En dat waren eigenlijk meer kinderen dan de rest van de week. Dus daarom hebben we besloten om dit jaar van één tot vier te gaan draaien. Dus een activiteit die dan drie uur lang duurt. Um, dus kinderen zijn er wat langer. We kunnen ook wat uitdagendere activiteiten doen. Die zowel voor jonge kinderen als de wat ouderen gewoon leuk zijn. Um, kunnen daar ook iets meer variatie in aanbieden. Ja. Dus we hopen gewoon net even iets meer nou ja, vernieuwing erin te gooien. En ja, weer ja. nog meer kinderen te kunnen aantrekken. Ja, klinkt hartstikke leuk. Ja. Ja. En omdat we ook één uur langer zijn per dag. Want we waren het alle ja. twee uur nu drie ja. uur. We je nu twee euro per activiteit. Gewoon bij de deur. Mm -hmm. En uh, het, de aardactiviteiten zijn van half zeven tot acht. En overdag van 12 tot drie. Elke dag hetzelfde, ja. gewoon dezelfde tijden, ja. Zelf bedrag. Ja. Ja. En, en je, je hoeft je niet van tevoren aan te melden, of wel? Je kan je via de website aanmelden. Dat willen we ook wel graag. Want dan kunnen wij ook de materialen beetje, ja. al goed van tevoren ja. klaarleggen en inkopen. Maar dit jaar denk je nou vanmorgen, oh, ik wil eigenlijk in de regen. Ja, Dan ben je natuurlijk van harte welkom. Ja. Hoe meer kinderen, hoe meer vreugde. En, en dat aanmelden op de site, dat gaat dan via www. Recreade-Zandvoort.nl okay. uh, We hebben ook een Facebookpagina, ook Recreade Zandvoort, als je daar op zoekt. Uh, daar staan sowieso alle laatste nieuwtjes op. op en, uh, daar nou kun ja. je dan ook een link vinden om... Uh, ja. En mocht je dan een vraag hebben aan het, nou ja, de vrijwilligers van Recreade, zijn we via Facebook daarin ook heel makkelijk te bereiken. Oh, dat slim. Ja. Ja. dat goed. En, en de leeftijd van de 4 kinderen? tot 12 jaar. Dat blijft. Ja, ja het blijft dat de, de, de basisschoolleeftijd. Nou, ja, leeftijd, ja uh, we gaan ook vleieren deze weken. Okay. Dat alle kinderen weten dat rekenenjaarde begint straks. Dus we hopen echt dat er heel veel kinderen op afkomen en veel vrijwilligers. Ja. Dus mocht je nou denken, hé, hey, ik wil graag komen helpen. Hartstikke welkom. Ja. Kan je ook gewoon via de Recreale site of Facebook je opgeven. Zeg, en kunnen er ook kindjes meedoen? Kinderen die, zeg maar, Duitse kinderen of zo. Of Absoluut. Vlanden, die, die kunnen ook gewoon. Ja, ja. hoor. Ja. Ja. Okay. We hebben we de afgelopen jaren ook wel eens gehad. Of mensen ja, van Center Parks die langskwamen. Of die hier op de camping staan. Uh, Maken jullie dat ook bekend bij Centerparks? Of we, we komen daar ook flyers te liggen? Ja, zeg maar? onze posters. We flyeren op een gegeven moment door het hele dorp. Nou ja, recreatie is overal te zien. En ook in Centerparks en op de campings hangen ook onze programma's. Ja. Zit er, ja, ik hoor. kan me voorstellen dat als er nou in één keer 300 kinderen voor je staan, <laughs> dat je denkt van oeps. Nou, is improviseren. Ja. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Dat gaan wij gewoon regelen met elkaar. Kijk. ja, daar, ja. Van. Ja, daar heb je dan Moet inderdaad kunnen. genoeg ja. vrijwilligers voor nodig. Ja. Dus, ja. Misschien als er ouders zijn die zeggen van nou, ik wil mijn kind eigenlijk wel opgeven voor een bepaalde activiteit. Maar ik zou het ook heel leuk vinden om dan daarbij te helpen. Dan kunnen ze oh, blijven, bij wijze van spreken. Ja. En dan, uh, dan, heb je, nou ja, dan voel je je er ook prettig bij uh, misschien. Nou ja, we hebben sowieso alle vrijwilligers die bij ons zijn. Die zijn of al langer of die hebben van tevoren een gesprek met ons. Nou ja, er is altijd iemand van, um, nou ja, die wat ouder is aanwezig. Uh, dus we zijn altijd met genoeg vrijwilligers of bij, met mensen op een activiteit. Ja, ja de, want er zijn natuurlijk ook kindjes van vier zitten er ja, natuurlijk uit ja. bij. Daar dus houden we allemaal rekening al mee. mee. Uh, Kunnen heel heel je jullie buiten ook nog een beetje doen? Want ik bedoel, als het nou prachtig weer is, dan... dan... Ja, ja, we gaan ja. vaak ook naar de duinen. Gewoon vanuit de kerk kan je zo uh, de ja. duinen in. Ja. Maar ook onder de kerk heb je, heb je genoeg, genoeg. strand buiten. hebben we ook nog wel eens gedaan. Het ja. ja. ligt wel aan het weer. Want ja. Jan Sneijerplein was ja. natuurlijk vroeger ja. ons plein. Oh, ja. ja. ja. Dat is ook een mooi ja. plein. Dus ook buiten ja. is echt wel veel plek je ja. in het centrum. En als ja. het slecht weer is, dan gaan jullie binnen in het jeugdhuis staan. Ja. Ja. Ja. Dan gaan we improviseren en dan komt er een ander, uh, ander programma ja. wat past bij datgene wat ja. er op de dag stond. Ja. ja. Leuk hoor. Hè? Ja. En. En. Enthousiast? Hè? Ja. Ja, ik zit, ik zit te denken over die, over die uh, nieuwe opzet, nieuwe invulling. Hoe, hoe, hoe kwam dat? Wat, wat was, het moest vernieuwd worden of ja. het liep uh, een beetje inderdaad, terug? Inderdaad, sowieso, er is best wel al veel voor kinderen in de zomervakantie in, in het dorp. Hartstikke ja. leuk, maar kinderen moeten dan kiezen. Ja. Het is leuk als ze nou allemaal kunnen. Ja. Toen dachten we van ja, twee weken misschien moeten we één week doen. En dan gewoon heel veel leuke dingen daarin proppen. Uh, dat hebben we nu ook voor gekozen. Daarnaast, vrijwilligers. Die willen heel graag helpen. Alleen twee weken is lang, lang is gewoon ja, te lang. Bitter. En hoe, ons, uh, hoe het hiervoor was. Was het echt belangrijk dat ze er elke dag waren. Mm -hmm. En ook sliepen. Want ze, ze sliepen ook uh, in, de, ja. in het projectduizengebouw. Ja. Omdat je echt een team ging vormen. Ja. Dat hebben we nu losgelaten. Ja. We okay, hebben nu gezegd. Iedereen mag komen helpen. Al is het maar een dag. Ja. Ja. Nou ja, en we hebben vorig jaar ons jubileumjaar gevierd. Nou ja, op een gegeven moment ga je ook verder kijken. En ga je kijken welke activiteiten sluiten heel erg of springen er echt uit de afgelopen jaren. Maar vernieuwen is altijd goed, hè? Ja, ja. ja, want je, je, je doelt dus op uh, dat er heel veel activiteiten zijn. Nou, er is de Timmerdorp uh, bijvoorbeeld, hè? Dat ja, sport. is ook een uh, sport, uh, sport, uh, sportweek. Ja. Dus op die ja. manier, want lukt het dan wel, zeg maar, om die zes weken van die vakantie een klein beetje invulling te geven... Nou, ik geloof dat daar best wel een, een... We vallen niet allemaal in dezelfde nee, weken. De eerste weken, oh, de, twee de tweede ja. week. En dan hebben zij cijfers maar de vijfde of zesde weken. Zoiets. We door. Ja. ja, dus dat zit elkaar eigenlijk nooit in de weg. Nee, nee, nee. En je merkt ook qua doelgroep dat... Nou ja, Recreare heeft soms net even een iets andere doelgroep... dan dat bijvoorbeeld een sportkamp heeft. Of. Ja, dus dus nee, ik geloof niet dat we elkaar dat in de weg jonger, zitten daarmee. Nee, ja. Ja. Hey, en kun je dan ook nog een klein beetje mensen... Uit uh, zo'n week peuteren die dan waarvan je denkt, dat is een comediant. Die willen we op de toneelclub hebben. Ja. Dat ja. gebeurt ja. wel ja. ja. we ja. hebben oh, kinderen die, <laughs> die tot 12 naar recreale komen en dan vanaf 13 zitten ze bij heel drinken. Ja. Maar ja. ook vrijwilligers hoor. Ja. Die, toneel, to, die toneelmiddag hebben jullie dan natuurlijk ook. Hè? Ja, die, dus die dan gaan dan wij gaan je, zijn wij je, samen in ja. ja. natuurlijk. Het wordt heel leuk. We gaan een soort musical in elkaar zetten. Ja, ja. ja. ja Dat wordt helemaal leuk. Het is echt leuk hè dat ja. je ja. dat op die manier gewoon dingen met elkaar kunt combineren eigen passie, en ja, ja, de andere ja. passie hè, want uh, jullie zijn natuurlijk allebei al best uh, actief uh, in ja. het uh, dorp. Ja. Bijzonder is dat toch hè, dat Leuk er zoveel dat, vrijwilligers ja. zijn en ook jonge ja. mensen. Ja. Dat het niet alleen maar een beetje, het want is dat een is een man, natuurlijk het idee wat dus heel veel mensen hebben, is dat als je vrijwilliger bent in zo'n dorp, dat je dan dat alleen maar doet als je gepensioneerd bent nee, dat of dat is, je zeg maar nee, niet meer... Helemaal werkt. Niet, nee. Maar dat nee. is dus helemaal niet waar. Hè. Nee, dat dat nee. stoffige imago, dat heel moet gewoon jongen. weg. Ja, ik vind sowieso in Zandvoort echt wel heel veel jonge vrijwilligers mogen echt wel heel Heel erg trots op zijn vind ja. ik hier in Zandvoort. Ja, en dat maakt het met elkaar ja. ook heel gezellig. Want ja, het feit dat we het al zo lang doen. Nou ja, we hebben gewoon met elkaar. Ja, het is vrijwilligerswerk. Maar eigenlijk heb je gewoon twee weken superleuke vakantie met elkaar. Dat is het ja. ook. Een Absoluut. Feestje. Ja. Ja, ja, zeker. Nou, geef nog even de details. Ja. De datum. Het begint. Het begint op zondag 29 juli. En op vrijdag 3 augustus is ons grote afsluitingsfeest Zandkraampie, net als elk jaar. En het, uh, het is de het, tweede het, week van de zomervakantie. En het vindt plaats bij de Protestantse kerk achter in de tuin. Het, jeugd, het, jeugd, het, jeugd, uh, ja. het jeugdhuis. En ook eventueel buiten als dat heel erg mooi uh, Ja, maar dan verzamelen we nog steeds binnen en vanaf daar gaan we naar buiten. Dingen doen. Jullie ja, hebben ja. een Facebookpagina. Ja. Recreade-zandvoort.nl ja. En ook een website. Mensen kunnen zich daar aanmelden, ja. maar zijn altijd welkom. Als ze spontaan roepen Absoluut. van nou, we willen een dagje mee gaan doen, dan zijn ja. ze welkom. Ja, en vrijwilligers. Die kunnen we heel hard gebruiken. Ja. Nou, bedankt voor jullie komst. Ja. En uh, nou, een ja, succes. Bedankt. Daar vind je het heel erg goed. Ik denk dat wij uh, nog wat tijd uh, over hebben. Ja, ik geloof het wel. Hebben we nog uh, tijd? Hoeveel tijd hebben we nog? Een paar voor minuten. Een paar minuten. We gaan gewoon de agenda vast even doen. Dan hebben we straks. Uh, meer, ja, maar niet eerst voor vandaag. Hè. Ja, hebben we dus, vanmiddag, gaan uh, vanmiddag hebben we, we... we eerst uh, ja, het, het, het zomerfestival vanavond ten op straat. Ja. Uh, diverse muziek in het centrum van het dorp. Ja, en ik mag zo meteen gaan uh, zingen. Jij mag gaan zingen, jij mag brand, <laughs> want... We hebben de Haring Party bij Strandtent 12 uh, aan zee. Ja. En uh, dat begint om 4 uur. Maar je bent welkom eerder te komen uiteraard. Uh, en daar wordt uh, de nieuwe Haring gepresenteerd. De Haring Party hier. De eigenlijk. De Haring een kaart kopen voor, ik geloof, 5 euro. En daar zit dan. Dat was de voorverkoop, volgens mij. Ja, is dat ja. zo? Want... Ja, maar je kan dus ook gewoon. ter plekke kun je ook nog wel een kaart. Kun je... Dat lijkt me wel, ja. Voor 5 euro 2 ja. uh, maatjes en een drankje. Dus twee haringjes en een drankje. Uh, nou ja, het is prachtig weer. Dus er is geen enkele reden om er niet uh, naar uh, te komen. Oh, ze gaan ook nog uh, vis, vis roken. Ja. En het is gratis uh, entree En ja. de Wapenzangers van Zandvoort gaan daar. Een gezellig ja. potje. En zingen. wat ik ook nog wilde vertellen: onze collega Willem Bruist verzorgt de muziek. En die gaat zorgen dat het geluid. Dus dat wordt een feest, geluid, hè? Ja, ja, precies. Dus dat is Dit is okay. even terzijde van uh, even de, agenda, de agenda. Buiten ja. de agenda. Uh, dan hebben we tot en met uh, 1 augustus uh, in het uh, Zandvoorts Museum en het Raadhuis van Zandvoort de takeover. Het, uh, dat is, is al verlengd, vanaf. He? Ja, het is, het is verlengd. He? Ja. Het, uh, duur, het is vanaf 2 mei al zo. En het is het exclusieve is domein. domein van Mart Vissen. Er hangen. Prachtige stukken van hem die je vooral moet gaan kijken, want het is echt geweldig. Er zijn diverse workshops en er is een speciale bioscoopfilm. Je kunt voor meer info kijken op www.vvv.zandvoort.nl. En uh, ja. daar staat alles over, ja, over de over Ja, we hebben het net gehad. En dan hebben we dus uh, ook dit weekend weer op het circuit Zandvoort de BR... SCC, Eurofest, uh, ja. auto, uh, Autoraces. races. ik weet niet precies wat het betekent, maar ja. het is... Uh... Volgend weekend, 7 juli, dan is er een muziekfestival op het Raadhuisplein met onder andere de Belgische Beatles tribute band Not en OT. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik ook niet. Maar, het maar het maakt het maakt als niet uit. het de Beatles zijn, dan is ja. het altijd gezellig. Ja, want dat valt dan precies in het British Race Festival Weekend. Uh, van 6 tot 8 juli. Ja, daar, uh, daar, he? kun je, daar heeft trouwens een advertentie in het krantje gestaan, uh, zag ik. Over alle activiteiten van dat uh, festival. En dat is echt niet Heel programma, gering he? hoor, ja. wat daar allemaal gebeurt. Ja. Dus dat is bijzonder. Ja, volgende week horen we daar meer over van ja. het circuit. Ook dan komen zij hierover een, vertellen. Gast. Precies. Ja. Dan hebben we, uh, ja, we hebben net gehoord. Het uh, Zandsculptuur Festival uh, EK, Europese kampioenschappen, die 9 juli starten en tot ja, november ongeveer uh, in het ja. dorp blijven staan. Dan hebben we van 5, 13 tot 15 juli het DTM uh, ja, uh, race op het circuit in Zandvoort. Ja. Dus. En dan is er weer een, een Ibiza-markt op het Badhuisplein. Ja. Dat is zondags, hè? Ja. Of zaterdag, want dan weet ik het eigenlijk niet. Want dat kan ik niet zo goed zien. Ik denk dat dat dan zaterdag is. Dat is zaterdag. Is. Ja. ja. En dat is van 12 tot 4 uur. En ik, gezien de vorige uh, Ibiza... Uh, nou, ik, ik vond het hartstikke leuk. Is huizen. heel leuk. En het ziet er echt heel gezellig leuk uit. Ja. En dan de veertiende juli is er Let's Party. Uh, dat is in de haven van Zandvoort. Weer ook een feest met muziek en alles. Vanaf half acht s'avonds. Ja, nou, de, we, we laten het hierbij. We kunnen straks nog wel even wat doen. Ik we weet niet hoeveel alweer. tijd we nog hebben... Ja. Uh, ik wil nog even... En. Hebben we nog even? Ja. Ik wil, wil nog, even, ja, ik wilde nog even iets zeggen. Ik uh, mag maandag weer naar huis. Ik heb uh, vanaf 9 mei in het huis in de duinen gezeten. Ja. En uh, ik, ik wil even zeggen dat ik uh, wil bedanken alle dames en heren die mij daar uh, zeg maar verzorgd hebben. Ze hebben niet zo heel veel aan mij hoeven te doen. Want ik deed uh, bijna alles wel zelf. zelf ja. Maar uh, het is een fantastische logeerplek. En er zijn logeerplekken daar. Dus als je een familielid hebt die zeg maar, verzorgd moet worden omdat je zelf op vakantie gaat, uh, je vader of je moeder of een tante, dan kun je naar het huis in de duinen gaan en vragen of dat er een mogelijkheid is om dan daar tijdelijk te logeren. Dat is mooi. En ik heb er gelogeerd en ik vond het geweldig. Het eten is gehad, daar he? super, nee. de mensen zijn super vriendelijk. Leuk. Wat ik ook nog even wil zeggen is dat er heel veel behoefte is aan vakantiekrachten. Want uh, ja de zomer gaat beginnen en uh, de, de verpleging en de verzorging gaat op vakantie. Dus daar is wel wat inval voor nodig. Maar ga dan naar het huis in de duinen en meld je daar okay, aan. Oké, bij deze? Bij deze. Uh, we gaan naar een uh, muziekje en dan hebben we even een kleine pauze met het... Inmiddels... Bijna nieuws. Oké. Okay. Klaar. <laughs> maar...